Uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het Radio 1-journaal defensiespecialist Frank van Kappen... over het overlijden van Michael Kalashnikov. Jawel, de ontwerper van het gelijknamige geweer. Eerst het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema.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 Nou, dat Ikea buitengewoon arrogant is en een bla, bla bla reageren. Die, die, die uh, hebben een dubbele moraal. Naar buiten toe een prachtig bedrijf. Uh, alle regels worden nageleefd. En ja, de werkvloer is gewoon een bende. Het hoofdkantoor van Ikea in Zweden komt nog met een reactie. Ikea Nederland kan niet zeggen over deze zaak. De SP vindt het beter als koning Willem-Alexander niet naar de Olympische Winterspelen in Sochi gaat. Ook premier Rutte kan beter thuis blijven. Steeds meer staatshoofden en regeringsleiders besluiten om niet naar de Spelen te gaan. Daarom zou het volgens de SP-Kamerlid van Bommel bijna een statement zijn als de Nederlandse premier of koning wel gaat. Van Bommel heeft er minder moeite mee als minister Schippers van Sport de Nederlandse regering vertegenwoordigt. Maar hij wil geen delegatie op het hoogste niveau. De samenstelling van de delegatie ligt gevoelig... vanwege de schendingen van mensenrechten in Rusland... en de wetten tegen homopropaganda, die er sinds kort gelden. De Britse overheid heeft dit jaar zeker twintig mensen... hun Britse nationaliteit afgenomen omdat ze in Syrië zijn gaan vechten. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant The Independent. Een ambtenaar van binnenlandse Zaken zegt in de krant... dat het een publiek geheim is dat Britten die in Syrië vechten... steeds vaker hun nationaliteit kwijtraken.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 In Sint-Petersburg is een museum dat volledig is gewijd aan de wapenontwerper. Kalashnikov stierf op 94 jaar leeftijd in zijn woonplaats Ijevsk. De stad waar zijn vuurwapens nog steeds gemaakt worden. Borstimplantaten van siliconen moeten niet meer worden gebruikt... tot vaststaat dat ze veilig zijn. Bijna 4000 vrouwen eisen dat in een procedure tegen de staat. Ze hebben zich gemeld bij het steunpunt voor vrouwen met siliconenimplantaten. De vrouwen hebben klachten als auto-immuunziekten en pijn in het hele lichaam... door siliconen die zijn gaan dwalen. De inspectie heeft tot nu toe geweigerd het gebruik van siliconen implantaten te verbieden... of maatregelen te nemen om de veiligheid ervan te garanderen. Albert Heijn rectificeert in advertenties een recept uit het kerstnummer van allerhanden. In het recept staat dat bij de geflambeerde crepes... drie kwart liter Grand Mariet-likeur moet worden gebruikt. Dat moet een tiende van de hoeveelheid zijn.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 Het weer bewolkt en wat moet regen. De zuidenwind neemt toe tot vannacht stormkracht 9 aan zee. Morgen overdag sta onstuimig en nat. En het is met 8 tot 11 graden zeer zacht. De verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velde. Op de A1 Amersfoort voor de richting Amsterdam... tussen Muiden knopend Watergaasmeer 4 kilometer. Het is een ongeluk met vijf auto's. Bij Watergaasmeer zijn twee rijstroken dicht. Eerder vanmiddag reed een auto in de sloot... een vrachtwagen in de sloot op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Het bergen gaat na 7 uur begin...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 Daardoor is er al een auris vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Lucella Carasso. Geluid van een AK-47, beter bekend als de Kalashnikov. We praten zo over de ontwerper ervan, Michael Kalashnikov... want die is, u hoorde het net, overleden. Eerst de agent die vorig jaar de 17-jarige jonge Rishi doodschoot... is door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken van moord en van doodslag. Rishi werd op het station Hollands Spoor in Den Haag neergeschoten... toen hij probeerde weg te rennen. Joris van der Kerkhof hoorde vandaag de uitspraak van de rechter. De rechter begint in zijn uitspraak op die vroege ochtend... van de 24 november 2012. feiten beginnen met de melding van een Engelsman... die zegt dat hij door een onbekende persoon met een witte jas is bedreigd en dat die onbekende persoon heeft gezegd... I have a gun. En dan ook in zijn linker binnenzak grijpt. En dan neemt de rechter iedereen in de zaal mee... naar wat er daarna allemaal gebeurde. Roepen, politie, je bent aangehouden, blijf staan. Laat je handen zien. Bij elke verdachte beweging wordt geschoten. Twee andere mensen en Ricci draaien zich om. Uh, en kijken in de richting van de politieambtenaren... En dan worden de bewegingen beschreven die Rishi toen gemaakt heeft. Met name dat hij dan ook wegrent. En dat hij dan op enig moment ook naar de politieraden om, omkijkt... en een handbeweging maakt naar zijn jas of broekzak... waarna een zwart voorwerp in zijn hand zichtbaar wordt. En direct daarop is het schot. Was het nou moord? Was het nou doodslag? Kon de politieagent er iets aan doen? Rishi, die verdachte terecht had aangezien als vuurwapengevaarlijk, is weggerend... ondanks uitdrukkelijke waarschuwingen om stil te staan... zijn handen te laten zien en zich te laten aanhouden. Dat was voor Verdachte en zijn collega's volstrekt onverwacht... en creëerde een urgente en dreigende situatie. Verdachte heeft binnen een zeer kort tijdsbestek... een inschotting moeten maken of het mogelijk was... die vuurwapengevaarlijke persoon anders dan door een schot aan te houden... En hij heeft ook de afweging moeten maken tussen de risico's van het nemen van het schot en de risico's van het niet aanhouden van deze persoon. En uiteindelijk is dan dit de conclusie van de rechter. In dit vonnis is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat aan de verdachte hiervan geen strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden. De advocaat van de nabestaanden zat voor in de zaal tijdens de uitspraak. Naast hem de moeder van Rishi met een foto van Rishi in haar hand. Haar reactie via de mond van de advocaat. Ja, zij is natuurlijk gebroken. Zij heeft al levenslang en uh, dat is eigenlijk nu bevestigd. Het voelt voor haar dus, uh, alsof zij nu is vermoord. Uh, zo voelt dat, het heeft ook gezegd. En uh, ja, dat is, dat is diep triest. Hoger beroep is alleen mogelijk door de verdachte... of door het Openbaar Ministerie. Nou, de agent zal niet in hoger beroep gaan. De kans dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat... is ook niet zo groot. De nabestaanden kunnen niet...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 De rechter heeft aangegeven dat de, rechter, dat de agent strafrechtelijk hiermee kan wegkomen. Maar er zijn andere wegen om toch ook gerechtigheid te halen. Tijdens de uitspraak was het rumoerig in de zaal. Als er mensen doorheen gaan praten, dan moet u maar weg. Ik weet niet wie het is, maar dat kunnen we niet hebben. Ja? Maar nu okay. is het op de rechtbank in ieder geval volledig stil. Een verslag hoorde u van Joris van de Kerkhof. Veel blusdekens werken niet of niet goed. Sommige vatten zelfs vlam. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die ging het onderzoeken toen brandweervrouw Anne Paulien Jacobs met de melding kwam... dat veel dekens het dus niet goed deden. Nou, we hadden een demonstratie, die waren we bezig om uit te zetten. En we hadden verschillende blusdekens gekocht en we gingen ermee aan de slag. En tot onze verbazing uh, kwam er heel veel rook door een blusdeken heen. Nou, nog een keer geprobeerd. En er gebeurde weer hetzelfde. We dachten, nou, we staan buiten, wind. Maar het kwam weer naar, uh, eigenlijk naar voren dat er veel rook doorheen kwam. Toen hebben we de verpakking gelezen. En daar stond gewoon letterlijk op te lezen. Niet geschikt voor olie- en vetbranden. Terwijl en staat... aan de buitenkant van die verpakking, laat dat nog eens zien. En ja, aan de buitenkant van de verpakking staat gewoon een vlammende pan. Dus daar ga je er eigenlijk van uit dat je daar ook een vlammende pan... olie- en vetbranden zou mee kunnen blussen. Maar dat is dus niet zo. Door uw onderzoekje is de autoriteit dat helemaal gaan onderzoeken, ja, blijkt ja. van alles mis te zijn. Ja. ja, dat was wel een groot verbaan. We hebben nog een tijdje gedacht dat de gekeurde het wel deden. Dat hebben we toen ook naar buiten gebracht. Nu blijkt naar nog een groter onderzoek dat er veel meer uh, mis is met blusdekens. Dus ja, dat, dat is wel goed dat het onderzocht is. Dat er nu duidelijkheid uiteindelijk over gaat komen waar is die blusdeken wel voor geschikt en welke blusdeken is dan waar geschikt. Wat we hier nu uh, hebben is een uh, pan met vet die op het vuur staat. En uh, ja, wat bij de meeste mensen spontaan gebeurt, vlammende pan, staan wij nu eigenlijk een beetje op te wachten. Ja, nou zien we echt een vlammende pan. Hij is er net ingeslagen. En uh, dan zie je dat het klein begint, maar als je dan niet ingrijpt, dan uh, wordt het snel al grote vlammen. En ze zijn groter dan dat je verwacht eigenlijk. Dat komt echt wel tot je afzegkap. Vertel wat zien je? Nou, wat je nu ziet, ja, nou, hij kwam er doorheen. Uh, dit is dus een blusdeken wat ook kan gebeuren... Uh, hij redt het gewoon niet. Uh, de grote hitte en uh, de vlammen slaan nu letterlijk door de deken heen. En ja, Dit willen we niet. Hier verspreid je de brand alleen maar mee. Hier krijg je een grote brand van. En daar is een blusdeken niet voor bedoeld. Dat zei ze tegen verslaggever Jeroen Wollaars, brandweervrouw Jacobs. Het geldt voor acht van de twaalf merken. Maar welke dat zijn, dat is niet bekendgemaakt. Linda Voortman is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat vindt u idioot, zag ik vandaag op Twitter. Ja, ik vind het een, een rare zaak. Als je kijkt naar het, het rapport, hè, uh, uh, dan zijn er dus twaalf uh, dekens getest. We weten niet welke. We zien dat er acht problemen hebben, maar vier ook niet. Um, ja, en uh, uh, je kunt daarmee de indruk wekken dat ze allemaal niet uh, veilig zijn. Of, ik heb bijvoorbeeld bij de NVVA ook navraag gedaan, dat de anderen wel veilig zouden zijn. En ik denk dat het dus beter is om gewoon openbaar te maken om welke uh, dekens het gaat. Ja, en, en wij begrijpen van ze dat er wel nummers genoemd kunnen worden, maar geen namen. Vanwege juridische redenen. Is dat ook mm. niet dan uh, het kader dat de Tweede Kamer voor ze heeft vastgelegd? Ja, dat klopt. Dat is in de, in de warenwet uh, vastgelegd. En er wordt nu wel gekeken naar om, uh, ja, ook in het kader van openbaarheid... ook uh, daar uh, dingen in te veranderen. En ik heb zelf ook een initiatiefwet ingediend over de WOP... om de wet openbaarheid bestuur te veranderen. om er ook voor te zorgen dat overheden meer informatie actief openbaar moeten maken... en dat burgers ook informatie makkelijker moeten kunnen krijgen. Ja, want de brancheorganisatie VEBON, Veiligheidsondernemingen Nederland... Uh, die heeft nu een WOP-verzoek ja. ingediend om die... Nou maar alsnog openbaar te maken. Ik neem aan dat u dat dan steunt. Ja, dat steun ik van harte. En ik vind het ook heel erg goed dat de brancheorganisatie dat zelf uh, doet... Want het kan dus zijn dat sommige van hun leden, dat ja, dus blijkt dat dekens die zij maken, dat die toch niet uh, goed zijn als het gaat om vlam in de pan. Uh, maar ik vind het heel goed dat de, de brancheorganisatie dit doet. Dat steun ik van harte. Aan de andere kant uh, begrijp ik dat er twaalf zijn onderzocht, maar dat er nog meer merken zijn. Als je dan de vier noemt die wel oké okay zijn, is dat dan wel eerlijk tegenover anderen die misschien ook goed zijn, maar niet onderzocht zijn? Ja, dat zou je ook weer uh, kunnen zeggen. Um, maar aan de andere kant is nu ook het beeld... Uh, dat er helemaal niks uh, goed zou, uh, zou zijn. En waar het mij vooral om gaat... je onderzoekt twaalf uh, dekens. Uh, en daarvan geef je aan, daar zijn veel problemen uh, mee. Uh, uh, en er worden mensen aangeraden om terug te gaan naar hun leverancier... om te vragen of de dekens veilig zijn. Maar ja, die heeft een ja, de vraag is of die, uh, ja, of die daar open over is. Ja, precies. Dus ik denk maak het openbaar en geef er een duidelijke toelichting bij. Waarbij je zegt, we hebben niet de andere dekens kunnen onderzoeken... maar wij denken dat dit wel een representatief beeld geeft... van uh, de kwaliteit van dekens als het gaat om uh, uh, hoe ze reageren bij vlam in de pan. Want anders denk je, als je nu een deken thuis hebt, wat moet ik ermee? Is het wel of niet goed? Uh, wat moet je dus met de uitkomst van dat onderzoek? Ja, nou ja, goed, je zou als je, met dit onderzoek kun je dus niet kijken hoe het zit met je eigen uh, deken. Op het moment dat openbaar zou worden... Uh, om welke dekens het hier gaat, kun je in ieder geval checken of jouw deken daarbij uh, zit. Ja, en anders hebben we natuurlijk nog het advies dat uh, ook uh, vandaag al uh, bij u op de radio werd gegeven... om bij vlam in de pan in ieder geval een deksel op de pan uh, uh, te doen te en doen. niet de deken te gebruiken. In plaats van die deken. Oké, okay, u uh, bent bezig met een uh, wet om meer openheid te krijgen bij dit soort onderzoeken. Dank voor uh, uw reactie, mevrouw Voortman van GroenLinks. Graag, graag gedaan. Goedenavond. Hoe is het op de weg, Jolanda? Drie files, Lucella en Nieuw, uh, is de file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwebrug staat twee kilometers een ongeluk. Tussen Woerden en Nieuwebrug zijn twee rijstroken dicht. En op de A27, Almere richting Utrecht, staat bij Beeldhoven twee kilometer, staat een auto in brand. De rechte is dicht. Het is kwart over zes. Mikael Kalashnikov is overleden, de Russische wapenontwerper. Hij gaf zijn naam aan het meest gebruikte wapen ter wereld, de AK-47. Veel meer bekend onder de naam Kalashnikov. Generaal, luitenant buitendienst en senator voor de VVD, Frank van Kappen is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u wel eens met een uh, Kalashnikov geschoten? Ja, ik heb er wel eens een paar keer mee geschoten, ja. En? Zou ik bijna <lacht> willen vragen... Ja, het is een, de, de grote waarde van de Klassinkov is dat het een, een, een, een wapen is dat door de Russen is ontworpen in de tijd dat men met handschoenen aan in Siberië zo'n wapen in en uit elkaar moest halen. Dus het, heeft, het is een, een heel eenvoudig wapen met een enorme betrouwbaarheid. Je kan het in de sloot gooien, door de mollen halen en een week laten liggen en je haalt hem eruit en hij vuurt. Hij is niet al te nauwkeurig. Maar het is eigenlijk een duivelsklap knopstukje techniek. En wat u bedoelt met hij is niet te nauwkeurig... je wil nog wel eens misschieten daarmee? Nou, hij heeft een bereik van... Maximaal 600 meter, maar tot 300 meter is die, redelijk, is die nauwkeurig genoeg, laat ik het zo zeggen. Maar het is zeker niet het meest nauwkeurige wapen wat er ooit gemaakt is. Maar het is, uh, de grote waarde is, het is, uh, ja, het is een, een ongelooflijk betrouwbaar wapen. Het is goedkoop, het is heel makkelijk te onderhouden, het, uh, het kan ontzettend veel hebben. En daarom is het ook zo geweldig populair geworden in de wereld. Er zijn bijna tussen de 80 en, de, en de 100 miljoen van die uh, AK-47 zijn er gemaakt. En waar, waar zie je ze tegenwoordig het meest? Nou, je ziet ze overal. Je ziet ze vooral uh, bij bevrijdingsbewegingen. En bij, uh, maar, maar ook in officiële krijgsmachten wordt hij gebruikt. Maar hij was erg populair met name bij bevrijdingsbewegingen... omdat hij zo eenvoudig is en zo simpel en zo betrouwbaar... dat ja, je kan, zelfs een kind kan, kan de was doen. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in Mozambique... Uh, daar is, omdat natuurlijk de revolutionaire beweging in Mozambique het uiteindelijk gewonnen heeft. En je ziet het in de vlag van Mozambique, zie je dus de AK-47 staan. Ook Hamas bijvoorbeeld heeft de AK-47 in hun, in hun vlag zitten. Dus het is een wapen wat uh, niet alleen populair was bij, uh, bij reguliere krijgsmachten... maar met name heel erg populair was bij, uh, bij bevrijdingsbewegingen, bij opstandelijk. En, en daar zag je helaas geween. dan ja. ook echt letterlijk kinderen mee rondlopen, hè? Ja, het wapen is inderdaad zo eenvoudig dat een kind kan de was doen. dat gebeurt dus ook. Ja, en en Kalashnikov, was het een toevalstreffer uh, van hem... of was hij er echt heel gericht mee bezig om dit zo'n groot wapen te maken? Nou, Kalashnikov was eigenlijk een, een hele eenvoudige jongen. Het was een boerenzoon. En hij, uh, op een gegeven moment werd hij opgeroepen in militaire dienst. En uh, toen is hij gewond geraakt uh, in de Tweede Wereldoorlog. En toen op zijn ziekbed is, hij zich eigenlijk gaan interesseren voor, uh, voor, voor, ja, voor wapens. En hij heeft zijn uh, eerste ontwerp gebaseerd uh, waarschijnlijk op het uh, Duitse Sturmgeweer... wat toen... Uh, de Russen de, de, de tekeningen van gekregen. Maar hij heeft ook heel erg gekeken naar de M1 van de, van de Amerikanen. En um, ja, hij heeft, heeft dat in zijn hoofd allemaal gecombineerd. En uiteindelijk is hij gekomen met een wapen. Wat, uh, waarbij hij allerlei bekende technieken die er al waren. op een hele listige en hele goede manier uh, heeft verwerkt in dat ontwerp voor zijn wapen. Net het resultaat dat hij uh, het wapen heeft geproduceerd. Of, uh, ja, wat, wat, wat, wat zo ontzettend betrouwbaar was en zo makkelijk in en uit elkaar te halen... zo makkelijk te onderhouden en zo goedkoop was om te produceren... dat het het meest geproduceerde aanvalsgeweer is ter wereld. Toch heeft hij wel eens gezegd dat hij er zelf niet zo rijk van is geworden... dat hij beter grasmaaiers had kunnen ontwerpen. Klopt nee, dat? Nee, dat is zo. Hij, is er, hij, is er niet, hij had multi-multi-multimiljonair kunnen zijn... maar dat is niet gebeurd. Hij is wel... Uh... En waar komt dat door? Ja, hij is... Uh, hij... Hij is uh, weliswaar omhangen met allerlei onderscheidingen en tot held van de Sovjet-Unie uitgeroepen enzovoorts. Maar in het communistische systeem was het nou niet zo dat je daar uh, patent op kon aanvragen en een, uh, en een percentage van de, van de, van de winsten kon opstrijken. Dus uh, ja, dat is allemaal aan zijn neus voorbij gegaan. Ja, en ze worden toch ook veel gekopieerd? Behalve dat er veel in omloop zijn, zie je toch ook veel namaakspullen. Ja, het, het wapen is heel eenvoudig uh, na te maken. En dat gebeurt dus ook uh, heel veel van de klasnikovs die in Afghanistan gebruikt worden. Ik, heb, uh, ik ben een, tijdje, een paar weken geleden nog in Afghanistan geweest. En dan zie je dus die klasnikovs die daar dus gebruikt worden. En een groot gedeelte daarvan wordt in Pakistan gemaakt. Gewoon in een dorpje in een schuur. Uh, dan maken ze zo'n ding na. En ze doen het ook nog. Die zijn ook, ook zo goed of, of dat niet? Nou, ja, die zijn minder goed dan uh, als die uit de fabriek komt. Maar het, het, zijn, het is een wapen wat inderdaad... Uh, als je een beetje handig bent, en je kan wat met metaal werken, dan kan je het inderdaad in je schuurtje kan je in de Kalashnikov in elkaar zetten. Het Frank van Kappen, dus Dank voor uh, uw verhaal bij de dood van Kalashnikov. Dag. Tot de En we blijven in de sfeer van wapens, want uh, zo gaan we het hebben over de moordlijst van Elsevier. nu maître James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 Fais de tes pas, ne réfléchis plus, me réfléchis plus, ne réfléchis plus, vas-y. Je <musique> me tire, je me demande pourquoi je suis pas sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir. Ik Als Ik zie het niet meer. Ik zie het niet meer. Ik Ik Ik zei het al, het aantal moorden, daar gaan we het over hebben. Want het aantal is het afgelopen jaar toegenomen ten opzichte van het jaar hiervoor. Er zijn tot nu toe 150 mensen vermoord tot vandaag, 23 december. Elsevier onderzoekt dat al 22 jaar. Gerlof Leistra, journalist bij Elsevier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gemiddeld meer dan 10 moorden per maand. Dat is dus wat meer dan vorig jaar. Ja. Vorig jaar was een absoluut laag record, 142. Dat was het laagste cijfer sinds 1992 dat we het bij als we bijhouden. En nu staat de teller vandaag op 150. Dus dat zal ja met een rustige week zo rond de 150, 155 blijven. Maar en is dat is een dan beetje het maar wel een beetje het gemiddelde van de afgelopen periode. De afgelopen jaren um, schommelde het rond de 150, maar in de uh, jaren 90 waren het er uh, soms 280 en toen was het gemiddelde 250. Dus er is een uh, opvallende daling geweest de uh, afgelopen twee decennia. En, maar het, het laagste record van, van vorig jaar, dat, uh, dat halen we dus dat niet Dat is niet gehaald. Als je even naar het lijstje kijkt, ja. uh, interessant wel, Den Haag. Hè? Want daar, uh, daar gaat het een stuk beter, opvallend minder moorden. Ja, daar waren het de vorig jaar twaalf en nu staat de teller op drie. Dus dat is uh, heel opvallend. Is daar een verklaring voor? Um, nou ja, nee, eigenlijk niet. Hè? Dat, ik, ik citeer dan graag een, een politiecommissaris die zegt... Ja, het ene jaar richten de criminelen wat beter dan het andere jaar... Maar deze daling is, uh, is toch te opvallend. Dus dat, dat moet ik nog verder uitzoeken. Hm. Uh, en Amsterdam en Rotterdam voeren uh, uh, uh, trouw de lijst aan. Als altijd. Nu is het Amsterdam. Staat op 21. Uh, Overigens zou het er ook 23 kunnen zijn... als je twee slachtoffers meetelt... die vermoedelijk in Amsterdam om het leven zijn gebracht... maar elders in het land gedumpt zijn. Eén bij Tjeukenmeer in Friesland. Uh, maar inderdaad, 21, dat waren het vorig jaar 14... In Rotterdam ook, 20, nu eh, vorig jaar 14. Dus de, die stijging is wel weer eh, opvallend. Maar ja, daar zijn het in de jaren 90 ook wel eens 50, 60 geweest. Dus ja. het, het valt relatief mee. En er zaten flink wat liquidaties tussen het afgelopen ja. jaar. Is, ja. is daar een verklaring voor te vinden? Nou ja, wat mij in Amsterdam opvalt toch behoorlijk wat Marokkaanse, jongens van Marokkaanse afkomst... die het slachtoffer waren van liquidatie. Nou ja, we weten dat daar eind 2012 in de, Staats en de buurt een zeer gewelddadige, meervoudige liquidatie was. Er heerst daar een, een bloedige vete. Daar kan het mee te maken hebben. Een andere verklaring is dat veel van die jongens toch groot zijn in de drugshandel. En ja, dan hoef je maar even ruzie te hebben over een partij die onderschept... is of geript is, hè? afgepakt van uh, de tegenstander... en dan heb je de pop aan het dansen. Uh, wapens zijn er genoeg... Dus uh, ja, dat is een verklaring voor uh, toch het behoorlijk aantal. Dan heb je ook de familiemoorden natuurlijk. Een paar ja. vreselijke verhalen afgelopen ja. jaar. Zie, zie je daar een stijging? Of is, is dat vooral de intentie van de berichten daarover die, die dat doet vermoeden? Ja, dat is, dat is toch inderdaad uh, wat je zegt. Een, een familiemoord hakt er altijd in. Jonge kinderen, hè. bijvoorbeeld die zaak in Schoonlo... een vader die drie jonge kinderen uh, vermoordt. Uh, de de stijging... broertjes Julian en Ruben natuurlijk. Ja, en die lange zoektocht, hè, waar waren ze? Uiteindelijk werden ze in een duiker bij een, een dorpje in Utrecht gevonden. Hun vader had ook zelfmoord gepleegd. Um, dat zijn zaken die, die er erg inhakken bij de mensen. Maar het, het totale cijfer is door de jaren heen redelijk stabiel. Meestal zo 15 slachtoffers. Um, maar nu een paar uh, ja, opvallende, meervoudige zaken. Hmm. En de economische crisis, kijk je daar nog naar of dat de invloed heeft op het aantal ja, moorden? Ja, daar kijk ik zeker naar. Kijk, de, de, een verklaring voor de daling als je het vergelijkt met uh, zeg 10, 15 jaar geleden is de vergrijzing. Hè. Minder uh, uh, jongeren, die, die over het algemeen gewelddadiger zijn dan ouderen, meer uitgaan. En bij, uh, dus dat is een verklaring voor de daling. Uh, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar zou de crisis kunnen zijn. Meer vechtscheidingen, wat ook nog wel eens tot. Uh, uh, excessief geweld leidt, roof overvallen. Uh, mensen gaan uh, toch wat eerder uh, uh, het criminele pad op. Maar een heel opvallende stijging zie ik nog niet. Dus uh, we moeten het over niet overdrijven. Nee. Gelukkig, als ik het goed heb, uh, zit de crisis er bijna op. Ja, dus dat horen we. Dan we ja. we misschien weer dat laagde record van, uh, van vorig jaar. Goed. Nou, Dankjewel, Gerlof Leijstra van de ja, RSV4. Ja. Over de moorden dus in Nederland. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1 Journaal voor nu, voor vandaag, voor vanavond. En Joost Eertman zit klaar. Joost voor avondspits. Lucilla, in 40 seconden mag ik je melden uh, dat wij na het, uh, het nieuws het over 2014 gaan hebben. En wel mijn stelling, 2014 moet het jaar van het gezag worden. Dat is mijn. Uh... Mijn oproep eigenlijk voor het nieuwe jaar. Ik denk dat 2013 namelijk een jaar was... waarin we het gezag behoorlijk hebben laten ondermijnen... van de politiek, maar ook de politie, rechterlijke macht. Wat is er eigenlijk nog over van het vertrouwen van de mensen? En de vraag is, roept men dat nou over zichzelf af? Of zijn we met z'n allen kleine Rutger Kastrikumpjes aan het worden... van zo, we accepteren geen gezag meer, punt. Mijn stelling dus, 2014 moet, hoe dan ook, het jaar worden van het gezag. Uh, u mag reageren op de gratis hotline van Capelle 0800 1121 -0811 21 of via het tweede scherm hier voor mij. Hekje eens, hekje oneens. Peter Oskam is erbij, CDA Tweede Kamerlid... en de vicevoorzitter van de Politiebond. Ik heb er zin aan. Nog drie minuten en dan zijn wij er weer. Met uh, avondspits hou je verstand op één. Heel graag tot zo.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 De advocaat in de zaak Rishi vindt het teleurstellend dat de agent die de 17-jarige jongen doodschoot vrij uitgaat. Strafrechtelijk is de zaak nu afgedaan, daarom overweegt de advocaat een civiele procedure aan te spannen tegen de Nederlandse staat. Ook denkt hij aan een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Britse overheid heeft dit jaar zeker 20 mensen hun Britse nationaliteit afgenomen omdat ze in Syrië zijn gevechten. Dat meldt de krant The Independent.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 Met bewolking en periode met regen vanaf nu tot en met morgenavond. En verder speelt de wind ook een belangrijke rol. Vanaf vanavond, in de nacht en ook morgenochtend... kan het langs de kust stormen met windkracht 9. En verder komen de windstoten voor van zo'n 90 km per uur. In het Waddengebied misschien wel 100. Die wind die gaat morgenmiddag langzaamaan wat afnemen. Het blijft ook dan nog bewolkt en regenachtig en het is heel zacht. De temperaturen komen rond of zelfs iets boven de 10 graden uit morgen overdag. En ook vannacht lopen de temperaturen eerder op dan dat ze zullen... Daar de regen trekt morgenavond wel weg. En dat betekent voor de kerst dat het heel ander weer gaat worden. Het wordt rustig, de wind is matig uit een zuidelijke richting. Er is af en toe ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Wel doen we het met veel lagere temperaturen. Normaal dat wel 6 of 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Eentje op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmen en Nieuwebrug. 4 kilometer. Na een ongeluk zijn er twee rijschokken dicht. Blijven er blijven twee open. Er staat een auto in brand op de A27 Almere richting Utrecht... bij Beeldhoven 3 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. 2014 moet het jaar van het gezag worden. Het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Tempo in de ether. Hier is je rechtse roeptoeter van Avondspits. de WNL. 0800-1121. Ja, goedenavond, wie heeft er nog gezag, luisteraars? Politici niet meer, banken niet meer, buschauffeurs en radiopresentatoren ook niet meer. Doktoren worden uitgescholden, agenten bespuugd, grensrechters rennen voor hun leven. Gezag is niet vanzelfsprekend meer. Vroeger wel, toen bepaalde je geboorte je mate van respect. Ook je beroep was belangrijk. Na je studie genoot je als arts, notaris, bankier of rechter automatisch aanzien. Maar in onze Twitter- en Facebook-samenleving is het eigen ego veel belangrijker geworden dan respect. Respect voor anderen? Of is de elite door de mand gevallen en wordt die terecht aangepakt? Typerend is de omgang van onze jeugd in het klaslokaal, jij en jouwen, tegen de leraar iPod in de oren en een grote mond als de meester er wat van zegt. Ik hoop dat 2014 het jaar van het gezag wordt. Wel 0800 1121. Uh, welkom bij Avondspits. Onze rechterrijstrook is zeker geopend. U bent welkom. 0800 1121. Of uh, heeft u suggesties, dan kan het ook op Twitter. Hekje eens, hekje oneens. Wat vindt u? Heeft 2014 een thema nodig? Bent u het met mij eens dat gezag... op al die fronten die ik noemde best wel, best wel relevant is? Of zegt u juist helemaal niet mee eens? Het mag allemaal. 0800 1121. Straks een politieke reactie vanuit de Tweede Kamer. CDA-kamerlid Peter Oskam is erbij... En ook Wiep van der Pal is er zeker bij. Vicevoorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond. Eh, kijk hoe hij ziet dat vertrouwen in de agent. agent, is het er nog? En zo ja, eh, hoe kan het worden vergroot? En zo nee, eh, wat doen we eraan? Piet van der Berg zegt, oneens. Man, nog meer gezag. En onze politiestaat is echt niet meer te onderscheiden van Amerika. En de eerste bellen kwam uit Schagen binnen. Jaap Janssen, goedenavond Jaap. Dag Joost, goedenavond. Hi. Vertel. Ja, nou, ik heb totaal geen vertrouwen in het gezag uh, in Nederland. Het is, ik, ik sta nu net even met mijn auto aan de kant. Ik kom gewoon in een paar fietsers uh, zonder licht uh, voorbij. We hebben er gewoon lak aan. Ja. Uh, ik kom in 30 kilometergebieden. Daar uh, wordt gereden alsof het circuit van Zandvoort is. De politie haalt gewoon de schouders op. Richting aangeven. Nou, uh, is dat nog verplicht uh, dit jaar of volgend jaar? Er is geen hond die het doet. En dat Daar komt staan wel van... fikse boetes op trouwens, hè? Maar de, de pakkans ja, is natuurlijk ik... nul. Precies, maar... hm? er is een hele hoop te halen, maar er wordt gewoon uh, aan voorbij gegaan. Ja. Zou... Dat, dat, ja. uh, en het feit dat er dus niet uh, gehandhaafd wordt, dat geeft mensen steeds meer vrijheid van waarom zou ik het nog doen? Precies, maar zou je, dan vind ik het dus een heel goed thema met jou. Omdat er gewoon, misschien moet er een dag van het gezag komen, zoiets, maar dat je het met elkaar eens een keer gaat hebben over, jongens, hoe krijgen we dat terug? Ja, het is... Nou ja, laat ik zeggen... Ik denk dat het niet zo moeilijk is om het terug te krijgen. Dat is gewoon uh, de agenten hun prioriteit te geven. Ja. Hey, ik lees al eens in de krant... Dan hebben ze weer kilometers rondgereden om, om een uh, drankrijder uh, op te pakken. Ja. En die hoort mij niet zeggen dat het goed is dat je met alcohol achter stuur gaat. Maar... Je kunt ook zeggen van hoe gevaarlijk is een fietser zonder licht. Je ja. zult er maar eentje op je boterkap krijgen. Ook waar. Jaap Janssen, dank je wel. Uh, ja, nee, heel goed gezegd. Dank je wel, Jaap. Want uh, daar zit veel in. En jij zegt eigenlijk prioriteiten stellen, Jaap. En daarnaast uh, handhaven. Dat zal belangrijk zijn om gezag terug te winnen in het komende nieuwe jaar. Um, 2014 moet het jaar van het gezag worden. Hek je eens of een hekje oneens op Twitter? En ik lees ze allemaal voor. Hans van Harte uit Monnikendam. Ja, goedenavond. Bye. Het is natuurlijk zo dat de gezagdragers natuurlijk als ze moeten verbaliseren, je moet altijd zo op je tellen passen. En ja. Kijk, je wordt, uh, je, je wordt, op het station wordt iemand neergeschoten. Die meneer die, uh, die wordt toevallig vandaag vrijgesproken. Bij regie. Maar of, ja. een, onderwijzer, een onderwijzer die iemand uh, even een schouderklopje geeft uh, uh, na gesprek, die uh, kan je zomaar uh, voor de rechter komen. Hmm. Het is heel, ze mensen lopen op eieren. De gezagdragers lopen op eieren. Als je als agent iemand aanhoudt en, uh, en geeft duwt tegen de duivel die zeggen fiets. Oh meneer, ja, ik heb een fiets opgeduwd. Ik heb schade. Ik, ik vind het een hele gevaarlijke situatie voor de gezagdrager. Ja. Zo en zo moet je. Alles wordt gefilmd tegenwoordig. Iedereen loopt om je heen. Ja, dat heb dus ik ook met nog meegemaakt natuurlijk. Met die, ja, ja. Op, de dam, op, ja. die op de Dam. Toevallig was ik daar een beetje in de buurt. Maar nou die die agenten die ja die, die die worden aan alle kanten gefilmd. Er staat in op YouTube, op YouTube. Dus als je toevallig eventjes je schoenen verkeerd zet... Ja. dan sta voor de rechter Ja. Dus Hans, jouw op, de oplossing zou zijn ze zojuist meer bevoegdheden... althans ook meer vrijheid, de gezagsdragers? Ja, maar dan moet je altijd, altijd, altijd moeten... Uh, dat was vroeger ook al met de MI... Uh, altijd cameraproegen dacht eraan staan van het gezag om te kijken of ze niet over de schreven. Nee, dus het, het is zo gevaarlijk om ja. een gezagdrager te zijn. Het is, als, je, als, je, als je alleen als conducteur in de trein staat. en je, dan, dan, dan, dan heb je dus ja. geen getuigen. Dus die mensen lopen alleen. Nee. Hey, en Hans, het politieke gezag, hoe, hoe vind je dat? Momenteel? Nou, het ja, het politieke gezag, ja, dat is natuurlijk. dat is, uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, is, kom ik wel. Uh, nou niet, uh, uh, het politiek of zag van welke manier bedoelt u dat? Maar jij, nou, jij vertrouwen hebt in de politiek, laat ik het zo aan jou vragen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, de, Kijk, uh, je ziet het in Europa de zuidelijke landen die worden afgeserveerd. Ik heb er helemaal geen vertrouwen meer in Europa. Oké, okay. Hans, dankjewel. Het is inderdaad niet een prettige boodschap... maar ik denk wel dat Hans van Harte namens velen spreekt. 2014 moet daarom wat mij betreft het jaar weer echt worden van het gezag... althans het terugwinnen van het gezag op vele fronten. In het onderwijs, politie, EHBO-posten, voetbalveld. Laten we, dat nou gewoon eens, laten we de schouders er daar dus onder gaan zetten. Schauke Veenstra zegt, hek je eens, het respect moet overal weer een beetje terugkomen juist. En Hubert van Pelt, oneens, ik wil niet in zo'n militaire staat wonen. Er is genoeg gezag geweest in 2013... Errol is er ook niet eens, Errol Tashkim uit Arnhem, welkom. Dag, goedenavond, Hi. Errol Tashkim. Hai, uh, gezag zal in dit land of in Europa nooit worden, Nou, Europa is een groot woord. Maar uh, laten we beginnen met hulpdiensten. Ja, ja het heeft mijn vader, had daarvan gehad, Na de eerste hulp, ja, een computer moet vertellen of mijn vader naar binnen moet of niet. Kijk, ik keur het niet goed, hè, absoluut hm. niet. Nee. Dat, dat welk hulpverlener dan ook een klets voor zijn kouders krijgt. Maar volgende punt, politie. Die zit nu een opwarmingdienst te houden... voor de mensen die wat boetes hebben openstaan. Die kunnen ze met de kersthuis uh, in de cel gaan zetten. Uiteindelijk moeten ze toch weer betalen. Ja. Waar gaat het over? Criminelen gaan vrij uit. niet. Uh, okay. nee, nee. Precies, je zegt Errol, prioriteiten liggen verkeerd. Maar ja, ik zeg wel van mensen die hun boetes niet betalen... op een gegeven moment moet het gezag ook daarvoor gelden. Ja, nee, kijk, dat ze niet betalen. Maar vanmiddag was ook een discussie van waarom ze... Sommige mensen hebben er een geldende reden voor. Maar die discussie wil ik ook helemaal niet voeren. Maar nee. als ik... Ja, als, uh, uh, uh, ik noem maar wat een kind in de klas doet wat fout... en de vader of de moeder gaat er met een ho hoge poten erop heen. op ja. doe normaal. Heb eens een keer respect voor die vent... Of, of, de, of, of de lerares die daar gewoon staat... en je kind op zijn plek zet. Ja, ja, ja, ja. En? Snap je? Ja. En dan krijg je dus... politie, nou politiek... nou, dat breekt me de bek daar niet over los. Het nee, dat... is dus gewoon allemaal losse vlodders. En de andere kant, wij als volk... zijn landbekken. Ja, we zijn landbekken misschien, maar... Wij... Het is, dat heb ik ook wel eens... Ja, maar wij, wij, hebben, wij, wij hebben het lef niet... Om gezag te kunnen uitvoeren. Maar nou, wat bedoel je? Libisch gezag of Egyptisch gezag? Of waar, waar moeten we dan naartoe? Nee, nee, nee. nee gewoon gezag. Als je ja. de een gaat dat. Nee, ik ben dat het, het daarmee eens. Hoor. Ja, ik ben het daarmee eens. Nee, we moeten niet doorslaan. Maar dat is wel waar ik ook naartoe, uh, naartoe op zoek ben. Absoluut. Errol Taskim, dankjewel uit Arnhem. Zometeen uh, Peter Oskam van het CDA. Bert Ruiter twittert op mijn stelling. 2014 moet het jaar van het gezag worden. Eens, maar gezag moet wel verdiend worden. En dat lukt niet door struikrovers in de Berm. Wat hij er ook mee bedoelt. En John Heiliger zegt mij, Eerdmans... Ik ben het met je oneens. Controle is minimaal vertrouwen. Hm, doordenkertje. Peter Roskam, goedenavond. Peter. Goedenavond, Jo. Hallo, Peter. Um, ik ben, jij bent een oud-officier van justitie ook, hè? Zeg ik dat nou goed? Ja, dat zeg ik goed, ja. Perfect. En je bent nu uh, Tweede Kamerlid voor het CDA... Um, we hebben het over gezag, we hebben het over het vertrouwen. Dat geldt bij jou bijvoorbeeld dan in zekere zin over de politiek... en ook de rechterlijke macht, als ik het zo breed mag zeggen. De, de, um, het OM en, en de rechters. Daar gaat het allemaal niet zo best mee, kun je zeggen. Hè? Wat, wat zeg jij van mijn stelling? Daar zou je nou in 2014 veel meer aandacht voor moeten vragen? Ja, dat vind ik, uh, uh, dat vind ik zeker. Uh, maar ik maak me een grote zorgen. Omdat je ziet dat de cijfers dit jaar toch uh, slecht zijn. Ja. Uh, het vertrouwen in de politie is toch uh, minder geworden. Nou, we hebben de nationale politie gekregen. Maar 9 van de 10 politieagenten die heeft te maken met geweld. Vanochtend stond weer in de krant dat uh, het spoorwegpersoneel... Uh, enorm vaak bedreigd wordt. Hè? Uh, 24 keer per dag. Dus 81 honderd keer per jaar. Dat is, is ook weer met procent toegenomen. Ja. ja, en verder in natuurlijk in de politiek uh, heb je de affaire Hoijmaier, Jos van Rij. En er zijn natuurlijk ook Zeker. andere politici die bij de rechter uh, moeten komen. Dus ja. dat gaat allemaal niet zo goed. Het gaat niet zo goed. Nou heb ik in mijn inleiding gezegd van zijn we nou uh, allemaal rustig? Kastri-kumpjes aan het worden van we accepteren ook geen gezag meer. Die, die lijn. Of is het zo dat de elite, noem ik het maar even... Hè, dus de boven ons gestelde, het gezag... notabene dat zij gewoon het over zichzelf afroepen. Waar zit jij? Nou, ik denk dat mensen mondiger zijn geworden... maar ook minder accepteren. En je ziet het ook op het voetbalveld. We hebben natuurlijk vorig jaar die kwestie gehad met Richard Nieuwenhuizen. Zeker. Uh, iedereen kwam tot bezinning. We hebben weekenden gehouden op voetbalvelden... Om, om daar toch weer bij stil te staan... En je ziet dat het gewoon doorgaat. En uh, ja, ik treed zelf ook nog wel iedere weekend op als scheidsrechter uh, op de voetbalvelden. Ja. En je merkt gewoon dat mensen steeds uh, agressiever worden, steeds feller. Uh, en verbaal ook heel vervelend. Dus ja. uh, ik denk dat het uh, onderdeel van de maatschappij is. Eh, onderdeel van de maatschappij. Je noemt een belangrijk punt. Dat is die, die, die, die aanvallen telkens op onze hulpverleners. We zullen het met oud en nieuw weer gaan meemaken. Ja, dat denk ik ook. Absoluut een trend van de laatste jaren. Vroeger, dat was er volgens mij echt vroeger niet. Um, daar zijn we maar heel zwak aan tegen aan het optreden toch, Peter. Want de straf hebben we dan heel stoer verhoogd. Althans de eisen, dubbele ja. cijfers. Maar uiteindelijk die rechtelijke macht zegt... jongens, bekijk het maar, we geven de mensen toch nog een, lage, een taakstraf of een boete. Ja, uh, wij evalueren iedere auto nieuw in de Kamer met de minister Opstelten. En ook uh, dat punt is aan de orde gekomen... Politici mogen zich natuurlijk niet met straffen bemoeien. Hè. Dat is uh, aan de rechter, uh, zeggen we dan steeds. Maar goed, we hebben natuurlijk aan opstelten gevraagd... Van ja, is het normaal dat mensen die politieagenten in elkaar slaan... een taakstraf krijgen of dat de zaken over de kop gaan... omdat er onvoldoende bewijs is. Ja, en, uh, ja. Ja, daar, daarvan heeft hij steeds gezegd... ik ga daar in gesprek met de rechtspraak. Want uh, ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee. En om iedere keer de wet te veranderen, dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar dat helpt niet. Want jullie verhogen nee. de wet elke keer nee. en daar gaan de eisen mee. Maar die rechter denkt, dag, die zet jullie ja. gewoon in jemt. Hebt... Ja, het is, nou ja kijk, het is natuurlijk een, een afweging hè, en uh, de rechter die gaat erover, dat is nou eenmaal zo. Maar goed, we moeten wel tot het besef komen dat, uh, dat hulpverleners en politiemensen... Ja. die met oud en nieuw uh, op straat staan, dat, die natuurlijk, dat het niet de bedoeling is dat die in elkaar geslagen dat worden. Dat bedoel ik. Dat is wel ja. het minste als je het over gezag hebt en, en het willen ja. uitstralen. Tot slot, Peter Oskam, het CDA, dat, dat, dat, ja, dat moet ook wat meer vertrouwen gaan krijgen dan wel bij de kiezer in 2014... Ja, ik moet zeggen, we hebben het bij de herindelingsverkiezingen tot nu toe heel goed gedaan. Ja. Wij zijn meer van het steady groeien, dus we zijn nu van 13 in de peilingen gegroeid naar 19. Nou, daar zijn we heel tevreden mee en we gaan liever rustig aan, maar wel uh, uh, op een goede manier, ja. dan heel snel en heel snel weer naar beneden. En, nou. nou ja, we hebben onze koers uitgezet en daar geloven we in. Ja, je moet op het juiste moment pieken, Zo is dat. Zo is het. Oké, okay. Peter Oskam, succes daarbij. CDA ja, kan Merci. Uit de Tweede Kamer kwam hij, zo vlak voor kerst, op mijn stelling 2014... luisteraars, moet het jaar van het gezag worden. Dat is hem, 0800 Of geef u tweet ten beste op een hekje eens, hekje oneens. Dan lees ik hem voor, Robert Versteeg zegt hekje eens. Begin met respect, en respect dat begint met opvoeding. Belinda zegt eens, het begint bij de opvoeding. Ouders moeten gewoon strenger zijn. Peter Klein op zich eens, maar ik zag laatst een filmpje op geen stijl over iemand gevallen met een scooter die hulpverleners en de politie aan het uitschelden was. Ja, als je veel geen stijl kijkt, daar word je niet vrolijker van. Uh, maar misschien word je wel wakker. Even kijken, we gaan naar meneer Van der Vlist uit Den Haag. Uit de auto's hadden horen. Ja, ik, ik had hem neergezet, maar... Uh, ja, moest ik best wel lang wachten. Ik denk, nou, dan rij ik al snel door. Handsfree, ja. <laughs> Ga je Ja, lang. op de handsfree, ja. Nou, kijk, waar, waar ik denk dat het vooral fout gaat bij het gezag... is dat... Het gezag moet het ook wel een beetje gaan verdienen... dat ze het gezag krijgen van de mensen. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ik, werd, ik heb het meegemaakt met politieagenten. Ik ben helemaal geen uh, agressief persoon. Maar dan word ik op een bepaalde manier toch behandeld en benaderd. En dan denk ik, ja... Um, het is niet raar dat je op een gegeven moment... De problemen nee. komt met een groepje mensen... En um, als ik dan vandaag hoor dat een agent vrijgesproken wordt... Uh, die een, uh, een, een jongen ja. uh, die wegrent doodschiet... Ja. kijk, ik was er niet bij, ik kan er niet over oordelen... Ja. maar ik kan mij voorstellen dat er, een, dat er mensen zijn die zeggen van... ja joh, um, respect, hou eens even op, ja. verdien het maar. Ja. En ja. Dan Jij dan vindt wat, dat is ook wat daar... je, nou, je uitnagen. Jij zegt dat gaat te ver. Dat, dat, of tenminste, het is moeilijk uit te leggen dat dat een... ...een gericht en goed, een goed optreden is geweest van de politie Den Haag? Nou ja, iemand in zijn rug schieten vind ik een... Uh... In zijn ja, nek, ja. vind ik moeilijk om uit te leggen. Ik ja. vond het ook heel ja, erg ja, lastig. Vind ik... Ik vind ook... Ja, ja, ja, eens hoor. Ben ik met je maar eens? Dat is, dat is iets hoor, dat is iets hoor. Dat staat hier uh, uh, misschien ook alweer los van. Hmm. Maar het is wel weer een voorbeeld dat, de, dat het gezag... Um, um, ook heel veel moet doen aan het, aan het benaderen van de mensen. Ja. Kijk, uh, als jij... Um, um, ik, ik weet niet of ik mensen in een bepaald hoekje zet... maar misschien dat mensen van Antilliaanse afkomst... of Marokkaanse afkomst... of uh, uh, ja. Surinaams of Amerikaanse afkomst... om het maar breed te doen... toch iets anders benaderd moeten worden. Nou, dat zou... Uh, ik. Ben, uh... Dat zou zo maar kunnen. Ja. Dat zou zo maar kunnen. Er zijn ook wel pro pro pro procedures mee gevoerd. Dankjewel, de heer Van der Verlist. Um, zo meteen de, de politiebond. Kijken wat zij ervan vinden. Job de Pas uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goeie, nou, dat is even met je op te pas, de Pas Den Haag, kinderpuroloog. Ik, uh, ik, ik ben jarenlang uh, onder andere schoolpsycholoog geweest. Op zowel de ambassal, technisch school, huisartschool, als later op het VMBO. En ik heb die hele overgang gezien. Dat, uh, dat, dat, dat enorm verkleining van de discipline. Ik ben het eens met uw uh, stelling, dat ja. zou ik begrijpen ja, maar wat wat je wat je wat je ziet is dat je huishoudschool, technische school, waar kinderen heel veel discipline leerden, het het kubus veilen op de technische school dat was gewoon een jaar lang zelfdiscipline waarbij je een, een, een blok een blok metaal kreeg en moest aan het eind van het jaar een precieze kubus zijn. ja, nou dat was uh, daar leerden ze materiaalkennis, maar ook zelfdiscipline. Hè? dus discipline onderwijs tegenwoordig... precies. in het wat? brede onderwijs bedoelt u de discipline. Ja. En dat zou een vorm zijn om weer terug te brengen. Als je dat terug kan krijgen in het onderwijs, misschien zelfs het lager onderwijs, dan heeft dat veel te maken met het gedrag, het korte lontje gedrag van nu, van vandaag. Zeker waar ze doen, ze zitten met koptelefoons op, met allerlei dingen te doen. Dat komt eigenlijk ook vooral door Van Kemenade, die een beetje de slaafse opvolger was van de Franse marxist Pierre Bourdieu van de middenschool. Die heeft, die heeft eigenlijk van het van het van dat prachtige onderwijs wat we hadden, huisartschool, technische school. Dat waren echt twee, twee managementopleidingen, tot en net. Ja. Ja. En met, met grote zelfdiscipline, heeft hij, heeft hij iets gemaakt van een tafeltjesopstelling. De, de, de opstelling is, een, is ja. in de klas is een caféopstelling geworden. Waarin de leerlingen aan groepjes tafels zitten en ja. elkaar dingen moeten, moeten gaan leren. Misschien komt het weer terug, hè? Want de wijkzuster komt ook terug. Misschien komt de persoon. De, de, ja. de, de leraar die loopt rond als een ober. Die al Weer bier komt brengen terwijl het glas leeg is. Wij spreken. Verschrikkelijk. Ja, met je wordt je aange aangetikt. Precies. Job de Pas, Dank u zeer, als kinderpsycholoog, voor uw reactie. Uh, op Twitter is het, is het stil. Ik ben benieuwd of u nog wat, wat, wat te berden. Als u nu twittert, komt u er gewoon in. Hekje eens, hekje oneens. 2014 moet het jaar van het gezag worden. Gelukkig genoeg bellen ze alsnog. 0800 1121. Dan bent u er ook bij 0800 1121 tot 7 uur. Zit avondspits. Ewold Rampersat uit Rotterdam. Goeiedag. Goeiedag. Ja. Nou, ik ben het meestal wel eens. Aan de ene kant, van, als je kijkt als docent voor de klas, dan merk je ook al gauw van dat jij als docent uh, het gezag van jou gewoon ondermijnd wordt. En dat heeft niet zozeer te maken dat de leerlingen niet naar je willen luisteren, maar het heeft ook te maken met de samenleving in zijn totaliteit. Mm. Ik denk dat je terug moet gaan om te kijken van dat wij een volle cultuur hebben. Wij moeten veel meer in dialoog, veel meer praten. En, en voordat er actie ondernomen wordt. En dat, ja. dat zijpelt zo door in de samenleving. En nou, dat vertaalt zich ook weer naar de politie toe. Het, het optreden van de politie als iemand fout is, tolereert men niet zozeer. Nee, je moet eerst met me praten. Je moet me eerst precies kunnen uitleggen. Ja waarom soms kan dat niet op dat moment? Soms moet je als docent, maar ook als politieagent, denk ik. En niet te vergeten de ambulancebroeders. Die moeten aan de kwad optreden op dat moment. Nou, dan worden ze in hun werk belemmerd, Omdat ze dus een ja. verklaring moeten geven. Mensen willen vaak een verklaring van ons. Waarom? Maar soms kun je op dat moment niet geven. En dan moet men het ook accepteren. Ja, er wordt constant... Er eh, ja? ja, wordt altijd om een verklaring gevraagd natuurlijk. Hè. Tegenwoordig moet iedereen omgeven met feiten en, en cijfers aangeven... waarom iets gebeurd is. En dat... Dat, dat ondermijnt gezag, zeg je. Ja. Of, en dat vind ik wel, in, in, in een rechtsstaat als Nederland is dat perfect. Ja, we hebben allemaal onze grondrechten, maar we moeten ook niet gaan doorschieten. Dat ja. we zeggen van nou, ik ga alles eisen, uh, omdat ik er recht op heb. Soms is het gewoon dat er een acceptatie moet zijn. En ik denk dat dat gewoon gegeven kan worden, als men ook het gezag teruggeeft ja. aan docenten, aan politieagenten. Goed, en niet met de hang... Ja, sorry? Nee, want ik wou het wel laten, dankjewel. Ik wil graag naar de ACP, dat is uh, de vicevoorzitter daarvan, de Algemeen Christelijke Politiebond. Wip van der Paul, goedenavond Wip. Goedemiddag Joost, een goede avond. Ja, zeker. Al, ja. Welkom bij ja. Avondspits. Nou, we hebben het al met, met, met uh, Peter Oskam over de politie gehad. Hoe krijgt de politie het vertrouwen weer terug? Uh, die vraag wil ik jou ook stellen, Wiep. Want, want hoe zien jullie 2014? Gaat het gebeuren dat de politie stukje bij beetje dat gezag terug gaat krijgen op straat? En wij proberen steeds meer gezag te krijgen. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig. En dat blijven we onverminderd voortzetten. Dus uh, je stelling dat 2014 maar eens het jaar van het gezag moet worden... willen wij van harte ondersteunen. Daar ben ik blij mee. Maar goed, je ziet dus dat als jullie worden aangevallen dat de straffen uiteindelijk om te huilen zijn, uh, en dat vond Oskam ook... en die zegt, ja, we, we gaan er nu met de minister over praten... want wij mogen dan wel niet over de straffen gaan en de politie ook niet... maar ik ken genoeg politieagenten die hoofdschuddend hun werk doen... als ze zien dat de boef die ze net hebben gepakt... zomaar weer op straat loopt twee dagen later, bij wijze van spreken. Ja, in die gevallen waarin dat gebeurt, dan is de frustratie ook groot... en dat snappen we natuurlijk ook heel goed. Dan heb je net je best gedaan om iets uh, aan te pakken en dan loopt ja. dat zo weg... Maar ik moet wel zeggen dat wij het afgelopen jaar hebben gesproken met het OM... maar ook met de Raad voor de Rechtspraak. Um, en daar zijn we ook in discussie over gegaan. Want Oscar zei ja. ook terecht, wij gaan niet over de uitspraak van de rechters... Dat moet nee. in dit land natuurlijk keurig gescheiden blijven. Maar wij vinden wel dat de rechters uh, de beleving in de samenleving... en wat daar allemaal gebeurt, wel moeten meewegen in een oordeel. En wat zeggen ze dan tegen jullie, de rechters? Nou, ze, ze zeggen eigenlijk twee dingen. Want ze willen wel absolute vrijheid houden dat ze uh, recht kunnen spreken... zonder beïnvloeding van allerlei partijen. Maar ze erkennen ook tegelijkertijd dat er uh, een verharding in de maatschappij is die niet te tolereren valt. En dan uh, leggen ze ook wel hogere straffen op. Ja. En het OM, dat zien we gelukkig ook, dat is dan wel het positieve nieuws, die dat past ook steeds vaker de verhoogde strafeis toe als een geweld tegen de Ja, het OM wel. Het gaat mij meer ja. om de rechters. En ik hoop dat ze zien dat ja. de rechters het zelf het, het gezag niet meer krijgen als zij zich zo ver van de maatschappij uh, weten af te, af te la laten zijn. Dat is ook precies het punt wat wij steeds onder de aandacht brengen. Uh, ja. Maar we weten ook allemaal dat je een bepaald iets wat gegroeid is in de maatschappij... ook bij rechters niet zomaar hebt omgedraaid. Maar ja. we zien een lichte kentering en daar putten wij hoop uit. Dat is mooi. Hey, Mark Wessendorp, onze, onze huisadvocaat, die twittert mij dat hij het met mij eens is... maar die zegt ook gedrag, uitstraling en discipline van de politie... kan veel doen om in 2014 inderdaad meer uh, werk van gezag te maken. Reageer daar nog even op. Ja, de medaille van het gezag heeft twee kanten. Er is al veel, veel meer in deze uitzending aan de orde gebracht. Gezag moet je hebben en je moet het ook krijgen. En wij zitten vooral aan de kant dat we het moeten hebben van onszelf. En wij werken daar ook aan. Dat zit ook in het opleidingsprogramma van de politieacademie. Wij moeten gewoon aanspreekbaar zijn, bereikbaar zijn, hè, ook met nationale politie. We moeten goed kijken hoe we burgers bejegenen. We moeten ook bereid zijn om verantwoording af te leggen. Maar... Aan de ene kant praten, aan de andere kant moet je ook op tijd handhaven. En Precies. die combinatie, die moeten we vooral veel steviger neerzetten, denk ik. Ja, misschien moet je ook een beetje terug van de politie, de beste vriend... Hè, waar, waar we ook vele voorbeelden van hebben... naar inderdaad, dan maar eens wat minder woorden... maar gewoon duidelijk maken, tot zover en niet verder burgers in dit land. Nou ja, dat is ook zo. Hè. Kijk, het, het woord gezag heeft iets verwerpelijks gekregen sinds de jaren zestig. in ja, de jaren zeventig heeft de politie daar geprobeerd op te reageren... door de beste vriend te zijn. Dat is al lang verlaten trouwens... Sinds de jaren 90 krijg je veel meer dat men zegt van nou we willen ook hulp verlenen, we willen ook wel praten, maar je ziet de laatste vijf, tien jaar dat veel meer agenten zeggen maar wij gaan ook optreden als dat moet. Ja, dat mag, ik, dat mag ik ook hopen, ik ben het daar zeer mee eens als het gebeurt. Ik hoop het van harte, dus jij zegt wiep van de Paul namens de politieorganisatie het is goed als 2014 het jaar van het herstelde gezag wat gaat worden. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Prachtig, wiep van de bal. Dank je wel voor je vanavond Spits. Dank. Wij zijn er bijna doorheen. Ik zie nog twitters klaar staan. Maar eerst nog even meneer Van Rest uit Den Helder. Want die, die hangt al de hele uitzending volgens mij, meneer Van Rest. Ja, nou, ik heb maar één mening. En die zit tussen u in en dingen. Gezag is nooit af te dwingen. Dat heb je of je hebt het niet. En er zijn nu ook agenten die als iemand wat zegt, dan zegt hij: wat? Kop dicht. Je, je, je, je licht brandt niet, of dit of dat. Dat is gezag. Ja, maar je moet soms. Er is bij ja. elke beroep een verpleegster in een verpleeghuis die bij een stervende zit. En dan komt een manager binnen met een apparaatje. Mevrouw, u zit al over de vijf minuten heen bij een stervende. Terwijl die zelf nog nooit bij een stervende gezeten heeft, bij wijze van spreken. Ja, dat heb gezag met gezag. Te het maken. heeft met gezag absoluut. Maar het gaat er wel om welk beroep oefen je uit, om wel, met welke manier. Een beroep. Dan, een ja, maar beroep. Daar, daar wil ik. Nou goed, daar, daar praten we nog vast een keer over, meneer Van Want ja, daar komen we nee, komen nee, niet het, uit. Dat heb je of je hebt het niet? Je hebt het of niet? Dank u wel, meneer Verres. Nou, wij hebben het niet meer, wat zendtijd betreft, want. Avondspit zit er doorheen. En Tjenne Buerto nog eens. Beginnen bij de kids. Die hebben er het langst profijt van. Respect voor de docent. Gesteund door de ouders. En uh, Peter Tenneke zegt. Respect, dat moet je verdienen. Maar wel met een hekje eens. Leuk. Het was een mooie uitzending. Onderberg FM. Dank u zeer voor uw aandacht. En het meepraten vanavond. En straks komt u weer tot rust bij Kunsthof, hoor. Daar ontvangt Hanneke Groenteman actrice Anne Wil Blankers. Morgen de WNL ochtendshow op tv met het laatste nieuws in vandaag de dag... vanaf 7 uur op Nederland 1. En morgenavond ben ik er weer met het laatste theater voor de kerst. Hou je radio dus in de gaten en haak om half 7 in op uw gesprek van de dag... hier op Radio 1. Hou je verstand erbij. Hele fijne avond voor nu. Graag tot morgen. Dan kom ik tot twee dingen. Toe plengens. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. De laatste weken van december praten we in twee dingen met prominente gasten die terugkijken op een bewogen jaar. Met straks chef-kok Jacob Jan Boerma, die dit jaar zijn derde Michelin-ster bij elkaar kookte. Ik ben zo blij dat we tot deze elitegroep uh, behoren. En ja, mijn hart is compleet geëxplodeerd. Jacob Jan Boerma over de harde culinaire wereld en het najagen van een jongensdroom. Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1.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 Dit is Radio 1.